Dit gebeurt er met uw belastinggeld. De EU hanteert mafioze praktijken. De Europese zelverheerlijkers organiseren praatshows over mensenrechten en democratie. Dergelijke speeltjes kosten bergen duur belastingbetalergeld door de burgers van de EU-lidstaten. Het beleid van de Europese Unie is megalomaanmolog en is niets anders dan één grote propagandakermis met totalitaire trekjes en utopische denkbeelden. De Europese Unie is een gigantisch corporatistisch handelsblok. De Europese Commissie voor de Rechten van de Mensen Fopspeen Procedure. De Europese lidstaten zijn de trouwste slaaf van de imperialistische Europese belangen. De EU is een pervers systeem. Waarvan multinationals, grote bedrijven, de wapenindustrie en de Italiaanse maffia profiteren. Geld van de belastingbetalers wordt op grote schaal misbruikt via Europese subsidies. Men kan een klacht indienen, maar de Europese Commissie verkiest handhaving van de status quo. Bovengerechtigheid. De gevestigde belangen van economische en militair complex samen met de bankaire sector genieten duidelijk de, voorrang, boven het belang van de burgers van de Europese Unie. Ze streven hun eigen belang na en dat van het Europees project. Naast zich schuilhouden nachten duren propaganda. Hanteren deze mafioze Europese woekeraars de code van de maffia, om het De zwijgplicht van elkaar de hand boven het hoofd houden. Deze naar binnen gesloten gemeenschap van samenzwerende EU-elite is naar buiten zeer open. Maar dat is slechts schijn. Protesten verspreiden zich over de verschillende EU-lidstaten. Voordat het in Nederland zover is, laat het volk zich eerst hier nog de laatste centen afpakken. Samengevat zijn deze EU-elite dus niets anders dan gewetenloze machtsverlustelingen. En doorgewinterde criminelen, doel, de burgers van de EU-lidstaten tot op het bord leegzuigen de belangen van groot kapitaal te dienen, en zichzelf te verheerlijken met belastingbetalergeld van de EU-burger.